Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zandvoort zon, Zandvoort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 Uiteraard bedankt nog eventjes kort draaien voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandse muziek. En eerste volgende plaat is van Black White, een zangduo. gitaristen Jan Klumperman, dat is Black en Eugène Gijzer. White uit Delft Form in 1949. Het duo Black White. U hoort ze nu met Curculino. Op een tak in het bos zit een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 Als hij komt dan is het mij. Als de wind er verdwijnt komt de koekoek. Als het zonnetje schijnt komt de koekoek. In de lente in mei leven vogeltjes een mijn, en de koek. Laat de jullie niet zien, maar altijd met veel pleit Ook de koek, koek. Koek, koek. Koek, komt, dan zijn we blij. Koek, koek. Koek, koek. komt, dan is het Koek. De lente in mij, de vogeltjes in en mij. En de boogt, de katin, de jullie klant niet. Maar altijd met veel blij, boogtegook, koek, koek. Hoe koek, hoek, komt dan o, zijn we blij. hoek, blij, hoek, hoek, als hoek, komt, dan hoek, hoek, blij.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 Was maar krap aan 18 jaar en ik weet als de dag van gister. Dat ik kijk naar zijn snor, wat een bos met haar. Voor mij was hij net een minister. Uit pure vadersverering zei ik tot mijn eerste verkeering. Als ik ooit is zijn leeftijd nader, word ik twee druppels water, mijn vader. Mijn vader had net zo'n snor als ik en zo'n bol hoed op zijn toet.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 Zijn meteen, Mesje dame, in gezellig de zaam.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 From uh -huh. on, stand Voor iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zojuist hoor u Willy Alberti met Kijk me nog eenmaal aan. En daarvoor hoor u Wim Sonneveld met de kat van ome Willem. En de volgende artiest is Willem Frederik Christian Diebe. Geboren in Den Haag op 5 april 1886...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 Ik hoort hem nu Willy Derby, zoals zijn artiestennaam luidt, met de Schooier. Het hangt weer af van Pasen, dus het wisselt uiteraard. Maar hoe het ook mag vallen, het valt ieder jaar weer op. Want het is een dolle boel, het halve land staat op zijn kop. O, wat leuk, oh wat leuk, oh, is dat karnavalos Ik ga altijd naar het zuiden en ik neem gewoon een deuk. In die bruisende folklore, dat spontane en sonoren. Met één boerenkiel, één feestneus en één brug. In de rie.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 Eén feestneus en een preuk Oh wat leuk, oh wat leuk Ja ik vind het manjeefeuk Dat geboel en dat gewemel van het vrolijke dubluc Al die krakers en die grappen Al die pintjes die ze tappen Die gezonde onvervalsde romanteuk oh, Healing all I'm you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 Desnood het snoot het standaardnummer, later laat maar slaan. Maar je zingt, het weet niet wat. Gewaar zo lang je kunt. Altijd je vrolijkheid. Je bent je stemming vol, genoeg weer kwijt. Zing een vrolijk liedje als je opstaat. En wordt wachter met een lang. Zeg dan niet vol, wat heb ik nog een macht? Zing een vrolijk liedje als je opgaat, want dan heb je een goeie dag. Als je eventjes je ogen naar de spiegel richt, op een deel dat je zijn. Ja, de zware zorgen rimpelt dan van je gezicht, met een opbewekkere pijn. Altijd goed blij, zet alle zorg opzij en heb je ooit verdriet, denk aan dit lied. en loop je ooit trouwe wekker af. Zet dan niet voor wat hebben nog een maat.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 Ik kreeg zeven dagen politiekamer, maar geen linkje. Toen ben ik mijn schoonmoeder gaan tegenspreken. Daar heb ik ook geen linkje voor gekregen, alleen maar een verband om mijn hoofd. Toen ik mijn 25 ste dwangbevel thuis kreeg, toen ben ik ermee naar de ontvanger gegaan. En toen heb ik weer geen linkje gekregen. Maar de ontvanger heeft me beloofd dat hij mijn boetje met muziek zal laten verkopen. Zo ben ik steeds mijn linkje misgelopen.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 Bad. Hij maakt alle hopjes nat, omdat hij zo spetters bad. Hij is geen heer, geen heer, geen heer in het vat. Stuur toch die weer uit de stad, zo dat was dat. Brom, brom, Zo dat was dat, zo dat was dat, zo dat was dat, was dat. <tied> Molly is een bak maar de vlak is dat ze vleugt al steeds een jaar. Molly heeft een moeder en die hoederen voor het dreigende gevaar. Het heeft haar stokken dagelijks wat op wit, en een overig in een heel klein hoekje zit. Molly vertrouwt een enkele man, als op een afstandsvind. Mommen zijn noodzakelijk waard, je moet er een beetje naar toe gaan. Maar vooral geen enkele man op die jogade als Hou steeds een meter pas, als je met hem wandelen gaat. Zolang je hem op een afstand valt, dan kan de zaak geen kwaad. Oh nee, walt wel niet mee nu en dan. Wat geval is, weet alles ervan. Moli, it's a pleasure and a DI to Moli, it's a very long process <in foreign> to be <language> the ze zes een enkele zoen, kan toch geen kwaad. Een proberen nooit de broek, maar wel te laat. Maar liever proberen een enkele man. Alsof een afstand kind. Samen zijn er zakelijk waard. Je moet er niet hoe het gaat. Moli, verbrouw geen enkele man, op die jonge ademt Als Al feest de meter baas, houd je met de wandelen aan. Zolang je dan op een afstand valt, dan kan de zaak niet Moli, wel niet mee nu en dan. Wat geval is, weet alles ervan.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 Op. Ik er eens in weet een je wat ik zag. Ik zag een knapperen van hem, die in dat kistje lag. Oh, ik zag een knaf die in dat kistje lag. Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter touw. En pendelde ermee naar huis en gaf hem aan mevrouw. Die kreeg het op de zenuwen en liep eruit en vlug. Ze smeren hem met die, en komt nooit meer terug.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 ik heb hier heel veel moois voor jou verpakt, dit bakpapier. Maar weet je wat die man deed? Die zei, pak uit die kok. Maar nauwelijks zag hij die, of hij ging op de lop. Oh, maar nauwelijks nou, zag hij die, of hij ging op de loop. Zo was ik dertig jaren lang en weer een wit of jou. Maar waar ik met mijn volstocht kwam, geen hebben we al. De einde raad nam ik een besluit en ging naar Rome. Jan. Die schrok ze van die, en brode niks ervan. O, oh, die schrok ze van die, en brode niks, oh, niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Is nou voor en mij, dat is de moraal? Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding leidt, blijf altijd af en Je raakt er nooit meer kwijt. Tot, en Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.